Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Bert Dijkstra. Vierde deel. Nee, Gier, nee, ik bedoel, ik, ik, ik, ik leg, nou, ik leg niet, maar ik, ik leg een, een link, ja, hoe je wel, een link tussen teksten en BVD. Oké. Oké, oké, oké. Nou, wat heeft de BVD nou, nou mee te maken? Niks. Helemaal niks. Ja. Want de benen van onze veiligheidsinstellingen zijn helemaal niks voor. Precies. Ja, of, of wel. Jawel. Jawel. Onze binnenlandse veiligheidsdienst bestaat uit een klein mevrouw boven een winkel. Een winkeltje in Gumiweide. Ja, ja laxeermiddelen ...verlieden en steunzolen. Ja, en zijn kanteurtje, twee kamers groot. Ja. Wat? Zoals ja. met, met, met een paar heren en een hele andere secretaris. <lacht> Die de hele dag tikt. Tikt met de roven tikt. <lacht> Apennoot mis moet dat tikken. En andersom. Mis noot apenba. <lacht> <laughs> ja, wat anders. Ja. Moeten mensen niet? Niks anders, want als je, als je in de Binnenlandse veiligheidsdienst hebt, mm. dan moet je ook geheimen. Mm. Nou, wij eh, hebben geen geheimen, dus... ook geen veiligheidsdienst. Proost. Proost. Ja, ja overal. We krijgen een je tegen mij? De ja, pap. Dan moet je goed luisteren. De Binnenlandse Veiligheidsdienst is zo geheim dat wij dat niet kunnen bevatten. Nee, geen mens begrijpt er iets van. Het is een machtige organisatie die vertakt is over heel het oh, land. Ja, ja, ja. Met de Raad van State, met de ministers, alle burgemeesters, de procureur-generaal van de Hoge Raad... ...en alle detenstementen, hoofdkoers Einde Ja. Maar de Binnenlandse Veiligheidsdienst is ook nauw verbonden met de Kroon. Allerheiligste versiersel van onze, onze democratie. Zeg, ik ben leeg. Hm. Ik ben... Karel! Karel! Karel, nog twee hier. Karel, nog twee hier. Karel, nog twee hier. Je luistert niet naar me. Ik zeg je dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst... Ben ...misschien wel verbonden is met God. Onze Nederlandse God. En onze Nederlandse God is een oude man en die woont in een klein muf kantoor boven de winkels en die doet in, in Gumba. Een ja, God die op slokken loopt Hij met een zeer brede belangstelling. Dankjewel, Karel. Ja, belangstelling voor onderwerpen als dijken, boterkoelhuis, FC Utrecht. De gestampte muisjes die gele blikjes de nee. beelden aan... ja. <laughs> en de, de, de krakers en, en, en de hitparade ja maar dat is ja, maar weet hmm. dat is toch de god van geven nee jawel nee jawel nee die is alleen even bij die god binnen geweest maar hij heeft niet goed uit zijn ogen gekeken. Want ik geerig was wel een ah. beetje zenuwachtig. Nou, ga jij, ga, ga jij dan ook eens een keer naar binnen Ja, Als dat zo oh. <laughs> Weet is. Weet je, weet je heeft wie het trouwens ook geweest is? Als ah, slijmer toch? Simon. Simon, zinken ook. Nee, nee, Vestek. Simon toch? Ja, is daar binnen geweest. Is daar binnen geweest. Oost. Helemaal weg. Ik scherm hem Ik hou hem op. Karel! Ah. Kom eens, Karel. Ah, Karel, overkrijgen ja, hier, hoor. is, eh, uh, 14 x 51 1,50, als je denkt. 14 als je denkt. Karel. Dank u. Ook vergist jullie. Oh, waar zit er, Karel? Dank u wel, dames van jullie weet je wat ik nou zou willen? Nee, geen ik wil het niet twee ook want ik ga naar huis jawel jawel jawel ja, ik ook natuurlijk maar wat ja, ja. zou niet even langs de boombos van mevrouw van buur gaan ja. gewoon even lopen eens even kijken waarom om de alcohol te laten verdampen ja, even lopen even lopen ja. even kijken even kijken wat, wat moeten we dan nou mevrouw is dood leven mevrouw van buur ja de enige die je tegen kan komen is die die langharige kat, maar, maar die zal ons dus een intrek wel genomen hebben bij Bart de Jong. Nou, nou, als ze hem even lopen, dan zijn we een kwartiertje. Oh. <hijen> <hijen> uh, <En vis> -ie> dus ik uh, luister nou even hier yeah. oh, Hier uh, yeah. luister nou ik, ik, ik, ik was aan het verhaal bezig. Ja. Dus ik zeg nog tegen die badmeester Ik zeg wij hadden je plaatsen lang geserveerd. <hijen> ja. Zo'n boom van een man ja. nee, nee. zo'n zo boom van <hijen> <voor> een man <hijen> He? Maar het, het, het leek wel of ik Russisch sprak Gewoon <hijen> geen bewegingen te krijgen nee. Weet je hij had? een mooie plekje al aan een paar toeristen verhuurd. Ja. Ja. <laughs> <laughs> uh, uh, met de blauwe hey. kijk. Hey. Uh, huh? Zo, hier is het toch? Uh, ja. Ja, daar ligt hij. Nou, nou, nou, nou, nou toch? wat een hè? En niemand thuis, zie je wel? Weg. Nee. Niemand thuis. Nee, dus. Niemand thuis. Hè. Hé, laat even in dat portiek gaan staan, gauw, wat krijgen we nou? Kijk, kijk die auto. Die auto komt er voor de tweede keer voorbij. CX met een Belgisch nummerboot. Verrek, hij stopt bij de woonboot. Denk jij, kijk, hij stapt uit. Wat doen we nou? Ik denk dat het de Belgische diplomatenvriend is van mevrouw Van Buren. hij niet Wouters, Geert Wouters. Maar wat doen we nou? Nou, wacht dan weer, wacht even. Ja, luister, jij, jij blijft hier. En dan ga ik naar hem toe om een vuurtje te vragen. Eerst even checken of het inderdaad onze Belgische. is. Oké, okay, daar ga okay, ik. Okay. Uh, pardon meneer, misschien hebt u van mij een vuurtje. Uh, een vuurtje? Ja, natuurlijk. Dank u wel. Het uh, ja, ja, is een mooie avond, vindt u niet? Ja, ja, het is <laughs> een mooie avond. Zou ik mogen weten waarom u hier in stop bent, meneer? Ik zou niet weten wat u dat aangaat. Een uh, goedenavond. Dat kan ik u heel gauw vertellen wat mij aangaat. Mijn naam is Grijpstra Recherche. Is hier een uh, stopverbod? Mag ik hier niet staan? Wat wilt u van mij? Ja, in de eerste plaats of u zich misschien even kunt legitimeren. Wat ja, is een vermonsens. Ik denk er niet over. U hebt uh, eigenlijk de verkeerde voor u. Goedenavond. Mijn vraag was of u zich kunt legitimeren. Wat een enorme brutaliteit. Ik zal me beklagen bij uw minister van Buitenlandse Mag Zaken. Ik even, dank u wel. Juist, dus u bent meneer Wouters, woonachter de Brusselbrigadier. Ja, ja. Dus, adjudant, meneer. Om verdere moeilijkheden te voorkomen, verzoek ik u voor de laatste maal om uw papieren. Ja, akkoord, akkoord, maar uh, u hoort er meer van. Wat een schandalig optreden. Ja, dat zal wel, dat zal wel, juist. Juist ja, hier, is... Gerard nee. Wouters in orde. Juist, alsjeblieft, hier zijn die papieren. Zou die even met ons mee willen gaan naar het bureau? Om een paar vragen, vragen te beantwoorden. Oh ja. ja dat begrijp ik, dat begrijp ik. En, en zo vroeg al. Oh. Ja, ja, ja. Een hoogst overkwikkelijke zaak. Wanneer buitenlandse zaken zich er ook in gaat mengen. Ja. Mm -hmm. Zeker, ja, ja, ja, meneer. Ik, ik, ik houd u persoonlijk op de hoogte. Wouters. We hm. hebben dat het over Wouters gaat. Ja, ja. Hebben ja nee, gezegd En uh, wat mij betreft, uh, die lunch kan gewoon doorgaan. Ja, ja, ja, mooi. Mooi, ja. Prima, prima, mm -hmm. meneer. En uh, nogmaals mijn excuses. <laughs> ja, <laughs> goedemorgen. <laughs> Zo, heren. Ja. Kom eens eens. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Ik begrijp natuurlijk wel waarom ik u even heb laten komen. Uh, no. Ja, nou, we hebben wel een vermoeden, we meneer, hè, hier. Maar kijk, de zaak zit zo... Bij. Nee, ik dus je weet, weet het... hoe de zaak zit, Grijpstra. Ik weet het precies. En... Uh... Zij hadden nou, Hij heeft geen duidelijk alibi, hè? Precies. Die, die, die zaterdagavond van de moord was hij alleen in zijn flat. Een beetje tv gekeken, daarna vroeg onder de wol. Alleen. Kijk, een, niet wat je noemt waterdicht, hè, commissaris? Scherp opgemerkt. Dank u, wel. Hij manier. gaf toe, meneer, dat Maria van Buren zijn matresse was. Hm. Hij gaf toe dat hij er maandelijk maandelijkse bedrag betaalde. Hm. Alleen wilde hij niet zeggen hoeveel. Maar wij hebben een vermoeden van haar tarief, hè? 500 pop. Ja. Hm. ja en, en Wouters wist dat Maria nog andere kennissen had, maar dat liet hem koud. Hij sloot haar. Letterlijk ogen voor hem. Ach ja, Grijpstra, dat is ook een wijze om een uh, relatie op te bouwen. Hè? Leven en laten leven. Alleen het kost iets meer geld. Jawel, maar ik had het idee dat uh, dat, dat nou bij Wouters geen enkel rol speelde. Hij uh, doet iets hoogs, hè, iets hoogs bij het NAVO-hoofdkwartier. En toen dacht ik van ja, mijzelf: het lijkt me een weinig voor de hand liggen. Dexter gestationeerd op een Amerikaanse basis in West-Duitsland. Wouters bij het kantoor van meneer. Lans. Raad getroffen, meneer. Ja. Maar kijk, tot, tot een dergelijke combinatie ben ik ook gekomen. En daarbij was Wouters, even was de kolonel, nou, laat ik zeggen, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, opgelucht. Precies. Opgelucht, hè. Ja, opgelucht dat hij nou niet meer naar Mario toe hoefde. Dat is inderdaad heel toevallig. Ja. Hekserij, meneer. Pardon, grijp ze Een nieuwe hobby van de adjudant commissaris. Nee, niks, niks, nieuwe hobby. Niks, nieuwe hobby. Kom je daar nog bij? Nee, meneer, kijk. Maar je had rare plankjes op de vensterbanken staan ah, van de bombo. Nee, luister nou en ik ben bij de commissaris gesprek. We hebben dat in ons rapport geschreven. Daarin staat dat de dokter bevestigde dat het gifplanten waren. Ja, um, het oh. ja, uh, gifplant Bella Donna. en Nachtschade waarvan ik de, de naam helaas. Helaas, vergeten ben Ja, ik heb dat rapport gelezen. Hoogst interessant en leerzaam. Dank u meneer. Uh, Grijpstra. Brigadier. Nee. Ja, meneer. Wanneer ik mij niet vergis, was het derde plantje een doornappel. Doornappel? Oeh, u hebt gelijk. Allemaal kruiden in bij jonge mensen. Ze beloven een nieuw leven. Een gezonder leven. Ja, ja. Ja, misschien vinden ze nog wel eens wat uit tegen die verdomde rheumatiek. Hoest met de knieën vandaag, neer, te uh, zeggen. Uh, dank je. Het is nu de heup. Ho, oh, oh, ho. Oh. Maar... Ik heb me ook laten vertellen, door de groenteman op de hoek... Kees, je weet wel, schrijfstra van de zaak Jaspers. Jasper, ja, ja, ja, precies. Dat eh, mensen vooral eetbare kruiden houden. Hè? Wanneer je van houden kunt praten. Vandaar dat ik mij eigenlijk eh, niet kan voorstellen... dat iemand een bak met gifplanten staat te eh, verzorgen. Nee, precies. Nee, nee, nee, nee, maar toch deed mevrouw Van Buren dat wel. Dus... Ja. Nee, nee. Nee, ik bedoel... Zou ze dan smerige brouwseltjes hebben klaargemaakt? Euh, zoals heksen uit oude sprookjes. Ach, kom nou, we leven toch in 82. Ja, goed. Hier ja. we leven de 82. Ja, nee, ja. En wat dan nog, niet waar? Ja. Waarom zou ze geen troep hebben klaargemaakt uit die rare plantjes? Nou? Ah, ja, nee, inderdaad, niet. waarom niet? Huh? Een vraag die me toch wel even bezighoudt. Ja, houdt. ja. Want, kijk heren, een heks. Een heks is lelijk. Hm? Ja. Kijk maar in de sprookjesboeken. Tandloos, grimmig, mager, mager ja. noem maar op. Maar Maria is, uh, ik bedoel, was mooi. Nou, en, prachtig. Hoho. Ho. Maar wie weet, beheksten ze haar klanten wel. Hè? Een puntje van die rotzooi in de koffie of in de gin. En ze waren helemaal aan haar, uh, nou ja, hoe zal ik het zeggen, aan haar verslaafd. M U dat zeggen uh, Geil. Hoho. ho, ho. ho. Pricht, uh, jij... Uh, heb jij gezopen gisteravond? Ja. Hebben jullie een kater? Jij ook ik Eén maar één wortje meneer, maar ik wilde zeggen, ik wil oh, hem terecht wijzen. Ik dit ruik is, het nog. Dit is toch voldoende wat hij zei? Wow. Hè? Dit is toch geen toch dialoog van een jongensboek? Nee, die mevrouw wilde gewoon een sfeertje bouwen. Gezellig oogstel. Ah, gebel, nee. Wat, wat, wat, wat, wat, wat nee? Dat is toch onzin. Die zit Die vrouw die deed het gewoon goed. Het er hing ja. iets mysterieus in die boot. Neem nou die gekke Afrikaanse beeldjes. Gezellig oostersfeertje. Ach, sorry hoor, maar dat kan je niet afdoen met modekreten als een, een, een, een sfeertje bouwen. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ik druk me misschien dit communicatie. Nee, aan. dat doe je ik absoluut niet. Meneer, heren, heren. Commissaris, Alsjeblieft. Meneer. We kunnen één ding concluderen. En dat is dat we ons in het, in het vreemde moeten verdiepen. Dat ik net zeggen. Om, om houvast te krijgen in deze uitermate vreemde tijd. Kijk naar onze spes ja, nee. wat zegt u? Spes, spes onze jeugd, onze toekomst. Kijk hoe ze knoeien. Latijn. Kijk hoe ze de meest vreemde thee drinken. Hoe ze zich kleden, zich opmaken. Ach, u gelooft toch niet dat mevrouw van Buren... De, de, de Maria dus een, een heks was. Die planten, die, die, die heeft ze misschien toch gewoon voor de sier gehad? Die, die doornappel bijvoorbeeld, dat is een hele decoratieve plant. Dat heb ik me laten vertellen. Niets meer en niets minder. Mm. Nee, ze had gewoon die dekster en die Belge, hoe heet die nou ook weer? Wouters. Ja, precies, Wouters, ja, die had ze in de macht. Zo'n vrouw die heeft macht van zichzelf. Mm. Een passieve macht, zeg maar. Eén oogopslag, een knoopje meer los. Een knoopje meer los. Ga door de gier. Een kleine beweging met de mond en de man rent op haar toe. Mannen vinden het niet leuk om gemanipuleerd te worden, maar dat worden ze nu eenmaal wel, hè? Ach, man, hou nou toch op als je... Jazeker, mannen worden gewoon gemanipuleerd. begrijpstra, jij ook, nou, door hun vrouwen en door, door hun eigen onvervulde wensen. Juist, brigadier. Yes, door hun onvervulde wensen. En... Misschien ook door hun angst. Nou precies, misschien zijn de beide heren, de kolonel en de diplomaat, nu wel zo opgelucht... ...omdat ze niet langer gechanteerd kunnen worden. Wie zegt dat maar, nou? Tuurlijk, en omdat ze wat anders kunnen gaan zoeken. Wie zegt dat nou, die chantage mogelijkheid blijft er bestaan, beste maar, maar, maar, kinderen. Maar, maar, ik... luister, nou, luister, ze gaven dat niet toe. Mm -hmm. Zou het trouwens ook niet doen, nietwaar? Maar ze lagen en liggen ervoor in de markt. Maria is dood. Mm -hmm. En de geheimen, zo die er waren, die geheimen gaan straks mee. Hups, zo het gaf in het over letterlijk, nietwaar? Drie van onze mensen, luister naar nou goed, drie van onze mensen hebben die boot tot het laatst onderzocht en voorlopig hebben ze nog niks gevonden. Zo. Maar, meneer, iets anders. Uh, wat dacht u eigenlijk van de kolonel? Nou, ik zou zeggen dat is een heel intelligente man. Hè? Toch wel, hè? Ja. ja, zie je. Hij gaf veel toe en zoals je weet is dat een heel goede strategie wanneer je iets te verbergen hebt. Hij gaf haar veel geld. 10.000 gulden als ik het goed heb. Oh, of het niks is. Maar uh, hij kan het doen. Hè? Oorlog is kassa. Mm -hmm. En dat alibi van hem dat zal heus wel goed in elkaar zitten. Laat dat wel aan de jenks over. Ja, we, we denken en we doen altijd wel alsof het een stelletje halfgare cowboys zijn. Maar ze zijn nog wel altijd de sterkste nazi ter wereld. Overigens uh, zei kolonel Dexter iets... Wat onze theorie ondersteunt. Oh ja? Ja, hij zei dat Maria mij wel van mijn reumatiek af had kunnen helpen. Oh, juist, juist, juist. En alleen heksen kunnen dat. En ze ja, kan ja. doodgemaakt zijn omdat ze te veel wist. Chantage. Ja, vandaar onze BVD. <lacht> De BVD. Want dat is toch zuur. Ik durf het woord nauwelijks mee te noemen, want het is hysterisch gelap. Ja, maar heen. Interessant als het gaat om de diplomaat en de kolonel. Maar er zijn nog drie andere heren. De buurman Bart de Jong, de man met het kleine jongetje en de bal en onze zakenman uit Schiermann-Koog. Wil de echte verdachte nu opstaan? Ha! Ha! Ha! geluisterd naar het vierde deel van Buitenkruid, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: De Gier, Gilles Royaarts. Grijpstra, Jan Borkes, Commissaris: Sakko van der Made. Wouters, Paul van Gorkum. Technische realisatie: Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie: Bert Dijkstra.